Steeds meer mensen melden zich aan als stamceldonor. Vorig jaar ging het om een recordaantal van 27.000 mensen, vooral jongeren. Bijna 250 van hen doneerden uiteindelijk ook echt cellen. Berend van 26 was een paar jaar geleden stamceldonor. Ik heb te horen gekregen dat uh, door mijn stamcellen deze persoon nog steeds in leven is. Zelfs dus wel, uh, ja. En ik moet wel zeggen, dat is wel. Op um, het moment dat ik dat te horen heb gekregen. Um, dat is uh, voor mij nog steeds wel een van de al dan niet het meest overweldigende moment wat ik ooit in mijn leven heb gehad. Het vinden van een donor valt trouwens niet mee. De kans op een match is gemiddeld 1 op 50.000. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de unieke eigenschappen van de stamcellen, maar ook met iemands leeftijd en geslacht. Het duurt wat langer voordat Rico Verhoeven de ring instapt om zijn wereldtitel te verdedigen. De kickboxer is gisteren tijdens een training geblesseerd geraakt aan zijn knie. Hij moet binnenkort onder het mes en denkt pas na de zomer weer klaar te zijn om de handschoenen aan te trekken en de ring in te stappen. Hij neemt het dan op tegen de Kroaat Antonio Placibat. En een spectaculaire avond in Groesbeek, vlakbij Nijmegen gisteren. De amateurs van de treffers wonnen in de bekerwedstrijd tegen Kambuur. De winnende ging erin door Willem den Dekker. Hij had de avond van zijn leven, vertelt hij vanuit de bus. Onderweg naar een talkshow, want iedereen heeft het erover. Het was een topavond gisteren. Uh, als je ziet wat we met elkaar allemaal voor elkaar hebben gekregen. Uh, zoveel hard werken, vechten voor elkaar. Kun je zien wat dat in resulteert. Wie de volgende tegenstander wordt, horen de treffers zaterdag. Maar Willem is zelf voor PSV, dus daar hoopt hij op. En dan nog het weer. Vanavond nog wat regen, later droog. Morgen een mix van zon, wolken, wat buien en een graad of negen. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen heeft het verkeer veel vertraging... zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tot aan knooppunt De Nieuwe Meer heb je een kwartiertijdverlies. De andere kant op richting Den Haag heb je 20 minuten op onthoud tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade... Het is ook druk op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Op de A9 Alkmaar richting Diemen sta je in de file tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. Daar moet je rekenen op 20 minuten tijdverlies. Van Diemen naar Alkmaar op de A9 heb je een kwartier oponthoud... tussen Amsterdam, Gaasperdam en Aalsmeer. Het is ook druk op de A10, de Ring van Amsterdam, op een aantal plaatsen. Onder meer voor de Koentunnel op de Ring Noord. Daar heb je nog bijna een kwartier extra reistijd. En op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... doe je er een kwartier langer over tussen de afrit Abbenes en Hillegom. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer heb je 10 minuten oponthoud bij Sint Pancras. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort draait door. You can't tell me that I'm not With a hip hop pop, a white cool cat with a jill be hat. Make a leather and studs is the way you ask. Make the most of every day. Soms moet je hem dan nog eens een keer in de herkansing doen, eerlijk gezegd. Hè? Want uh, het is een beetje flauw als uh, op een gegeven moment halverwege het, uh, de 12 inch voor het nieuws van 6 uur en één keer een einde komt. Uh, wham was dat met uh, de wham rap. Gaan we gewoon door met uh, de zandwoorddraai uh, draai door. Met een uh, dansbar nummer, Pebbles. And giving you the benefit of the doubt. No be Het uh, Crywolf, daarvoor hoorde je Pebbles met uh, Giving You the Benefit of the Doubt. Nederlandse uh, muziek is uh, toch ook uh, nog wel eventjes iets wat in deze zandwoord draait uh, door voorbij komt. En dit is een dame die komt uit de hoofdstad. Ze heet Judith, punt Judith, wel te verstaan. En dit komt van een EP, Bulldozers. Ze zeggen er is kans dat het waait, kans op onweersbuien, kans op modderstromen, kans op regen, misère, kans op bulldozers die je weg versperren, net toen je besloot naar buiten, net na al die jaren. Nu dus. Veel te doorbreken, nu alle opties zijn bekeken. Nu je angsten te bedwingen, nu je die berg echt ging beklimmen. Een kans op smelten en bevriezen Ze zeggen er is kans dat het niet afkomt Ik het verkeerde zal kiezen Een kans om alles dan weer mis te lopen En een kans om te verliezen Kan overwegen het niet te doen Ik zou het kunnen laten Maar de kans op wat naar nou, als of toen Ben ik als de dood Kan overwegen het niet te doen Ik zou het kunnen laten maar De kans op wat naar nou, alles of toen Veel te groot Dus ik toost. Toast en vier het groot, Vier mijn falen, vier de twijfel Doe er nog een tandje bij Schreeuw, smijt, verlies opnieuw Schaaf honden op mijn knie Ga vallen, beuken, een blauwe plek En laat iedereen het zien Zachter, liever rustig zwijgend en marcherend op een lijn. Zachter, liever rustig zwijgend met blauwe lucht, een mooi gezicht. Beter sta je mee te knikken, ja, alle hoop op jou gericht. Maar ik ga het niet meer doen, nee, nee, ik ga het laten, want de kans op wat naar nou, alles of doen is Opnieuw, ga vonden op je knie. Ga vallen beuken een blauwe plek en laat iedereen het zien. Schreeuw mij het verlies opnieuw. Ga vonden op je knie. Ga vallen beuken een blauwe plek en laat iedereen het zien.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 Houd op zoek, had die rondjes in de weg. En dan maak me moe. Zit je even in de dan krijg je geen bezoek. Vriend maar jongen, die zit op daar in de groep. Yeah, yeah. Ik ben nog steeds op zoek Houd die rondjes in de weg en op maak me moe Zit je even in de zit, dan krijg je geen bezoek Vreem me jongen die zit locked al daar in de one. Hey, yeah, yeah. Je weet al waar ik ga voor, wordt taartjes cappuccinos. cappuccino yeah. Smak het los, kleine spakeling, flesje Pellegrino Blijven rondjes rijden, circuleren, weer langs Pino. de wereld aan mijn voeten, voel mijn scarf, is al yeah. yeah. de dag zo'n koploper in die marathon uh -huh. Laten ze verzuimen, mag ze koud, ik gooi mijn jasje, oh, jasje Ik ben een ster, ik zie je hart, we zien dezelfde zon Dezelfde yeah. 24, dezelfde dag, maar niet niet dezelfde som, hoop die. Drive by Big Bang, nightlight. Laat ze laten riegel vallen als de zon schijnt. Nightshots, no time, marspits, spotlight. Ben nog steeds op zoek als ik rondkijk. Ik maak rondjes. Ik ben nog steeds op zoek. Hou die rondjes in de wijk en dan maak me moe. Zit je even in de dan krijg je geen bezoek. Vriend jongen, die zit op, daar in de groep. Ik ben nog steeds op zoek Hou die rondjes in de wijk en op maak me moe Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek Prima jongen, die zit locked op, daar in de yeah, yeah. Wat weet je van dopa pushen en breken van gram op wegen De telly gaat af, is de zevende Klenny loopt de brengen yeah. Doe 5 niggas Playstationen Zwaar spacende 3 traps, niggas racen je Amnesia In de lucht op je. roken heesje En de linnies blijven komen voor die fucking peesje Trap beat, coke, nigga, als je bond je peesje Niggas zijn als koning in de trap, geen keesje Half jaartje in chilla is een vacation Junkies dansen in de trap, white sensation Om in droga in de trap, heroïne Asian Dat die China white laat de junkie man zweven Welkom in de buurt, dopapu, altijd negen Dit rond alles. sneeuw voor de deur staan vier mannen met de bivak en ze willen mannen racen Ik ben nog steeds op zoek, haal die rondjes in de wijk en dan maak ik moe uh, 20 street die oortjes, westen het leger, Belvelino, Inchamart, Julie en Jason Domme jongens, schiet graag, hongerig beesten, boven oost maar jongens van zuid die de bewegen Wil de westen, wanneer ze komen net bezeten. kogels ketsen, wanneer ze komen om te nemen uh. Ik ben nog steeds op zoek, haal die rondjes in de wijk en dan maak ik moe dit is een beetje het verhaal van hoe twee Zandvoerse jongens Dikke, D-Double en Campy erop weten te krijgen. Maak een remix van het nummer Rondjes. En je hebt het voor elkaar. Dan is dit dus de remix waarop deze drie hip-hop-grootheden uit Nederland en België te horen zijn. En bovendien zing je in Dinsdag Zandwoord We gaan een showcase vestiëren. Oh ja, het is een showcase doen tijdens het Euro Sonic Noorderslag. En dat zal eind deze maand zijn beslag gaan krijgen. De vor je punt Judith van de EP Lawines Bulldozers. Nou, dan ben ik volgens mij een klein beetje te vroeg. Dus ik zet hem eventjes op pauze, want anders dan, uh, ga ik uh, niet helemaal uitkomen wat betreft het nieuwsoverzicht. Want we hebben straks natuurlijk nog uh, de hoofdlijnen van het nieuws. Maar uh, dan zal ik hem uh, nu even verder laten lopen. Want dit is een nummer van dik 40 jaar terug. Tenminste, iets meer dan 40 jaar terug. In 1982 werd dit uitgebracht. De dame die u hoort is van ABBA geweest. Frida. Yeah. You... En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis bevestigt dat er opnieuw geheime overheidsdocumenten zijn gevonden bij president Biden. Ze lagen in een garage en komen uit de tijd dat Biden vicepresident was. Zeker tien tunnels in Nederland moeten extra worden gecontroleerd. Het gaat om tunnels die net zo zijn gebouwd als de Prinses Margie-tunnel bij Sneek. Die vorige maand werd afgesloten omdat het asfalt omhoog kwam. Sarina Wiegman en Vivianne Miedema zijn genomineerd voor de zogenoemde Best FIFA Football Awards. Wiegman voor beste vrouwencoach, Miedema voor beste speelster. Bij de mannen zijn geen Nederlandse genomineerden. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten. Morgen soms zon, maar ook wat buien bij een graad of negen. Vooral aan de kust waait het stevig. een uh, tijdje terug alweer. Ik denk uit het uh, coronajaar zal waren. En daarvoor een hele lange uitvoering van Rick James met uh, Sweet and Sexy Thing. Um, er is in Nederland een uh, jochie die heet Lou Nouveau. Die heeft een single uitgebracht. Die hoor je straks in Alternative FM. Maar het lijkt een beetje op dit werk van Transix uit 1983 met Living on a Video. It's your heart, it's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 Afgelopen uh, dinsdag uh, was ik ermee begonnen in uh, de Kan Nog Walshow. Dat uh, leverde toch nog uh, iets wat op, zo in de trant van... Uh, is dit uh, wat? Ja, natuurlijk is dit wat. Want het is uh, een hit geweest ergens uh, rond de e-wisseling. Ergens 2001, 2002, zo'n beetje die kant uit. Uh, en ik uh, dacht uh, daar uh, goed aan te doen om daar eens, uh, mee te beginnen. Straks hebben we weer een uh, aflevering met uh, Alternative FM. Ik heb uh, daar uh, toch uh, de nieuwe dingetjes. Bijvoorbeeld een nieuwe single van Von Vee. Een um, nieuwe single van Kalidus. Die trouwens ook uh, te zien zullen zijn bij het Eurosurnik Noordenslag. En een gesprek met uh, bijvoorbeeld Steven Engel over zijn nieuw materiaal. Dubbele A-kant, om uh, maar even wat uh, te zeggen. Um, deze zandwoord uh, draait door, zit erop. Het uh, is altijd even een uur uh, voor mij om een beetje, er een beetje in te komen straks. Um, tussen 17 en we hebben natuurlijk ook nog een hoofdgast. En dat is Marvin Adam. Nederop, om het uh, even op die manier uh, te zeggen. En deze band kennen we nog uit het grijze verleden dat hij nog deel aan maakte Samen met zijn broer Liam Gallagher Ik heb het over de band Oasis uit Manchester Die jongens uh, vochten ze wat, uh, elkaar een beetje de tent uit En op een gegeven moment vond uh, de een het wel genoeg En die dacht, weet je wat, ik ga het ook een beetje voor mezelf doen Het resulteerde in een single van een aantal jaren terug Ik heb het over Noel Gallagher en de High Flying Birds en Blackstar, die je hoort tot aan het nieuws van 7 uur. You. Hey. NOS Nieuws van 7 uur.